Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur. Marijke Ketel. Goedemorgen. Het is alweer dag 3 van de oorlog in Iran... en Iran gaat door met de aanvallen op de Golfstaten en Israël. In Kuwait zijn rookwolken te zien bij de Amerikaanse ambassade. Ook in Jeruzalem waren explosies... en dat is dan wraak voor de aanvallen van Amerika en Israël op Iran. Die gaan ook door. President Trump zegt dat hij het weken kan volhouden. Gas en olie is vannacht in één klap een kwart duurder geworden... door die oorlogen in Iran en het Midden-Oosten. Een energie-expert legt bij Hart van Nederland uit hoe dat nou komt. Want die dreiging geeft heel veel onzekerheid op de markt. Dat betekent dat er misschien minder tankers uit zullen gaan varen... dat de handel zal stagneren. En dat betekent dat er een, noem het maar een risicopremie komt op de olieprijs. En dat was vanmorgen al te merken bij de pomp. Zijn de mensen toch ook wel een beetje verbaasd over? dat is verbazingwekkend dat als er wat gebeurde op het wereldtoneel... dat je dan op dag één direct... Uh duurdere benzineprijs krijgt. En op het moment dat het allemaal wat rustiger is, dan gaat het niet terug. Dat vind ik altijd wel bijzonder. En er zijn te weinig donoren met niet-westerse roots. Zoals Surinamers en Marokkanen. Dat zeggen organisaties zoals de Bloedbank. De kans op een match is groter voor mensen met dezelfde afkomst. Daardoor wachten patiënten met een migratieachtergrond langer op bloed of organen. Een campagne moet meer niet-westerse donoren gaan trekken. Het weer dan vanochtend trekken over het noorden nog enkele wolken, maar elders schijnt de zon en het is verder overal droog. Ook vanmiddag schijnt de zon en de temperatuur zit zo tussen de 15 en de 17 graden. Zo, dat is een flink verschil, hè? Ja. Echt. Schilt een jas. <laughs> Dankjewel. 45 vertraging is palen nog en dit zijn de problemen. Daar de 2 dempels Utrecht bij Evendingen door een ongeval een half uur. Na 12 Den Haag Utrecht bij Harmelen, ook daar een half uur. En na 27 Groningen Utrecht bij Evendingen. Je raadt het nooit. Een half uur.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 Wat er gedraaid wordt. I have heard you on the radio. Veronica's rondje van de zaak. symphonies. Before I heard was silence. A rap. Dan doet uh, veroveren. Sarah Larson, she's back, symphony. Rondje van de zaak. En daarvoor, Credit House en no dream, it over. Nee, zeker nog niet over. We zijn eigenlijk pas net begonnen. 9 uur geweest op maandag 2 maart. Het rondje van de zaak is begonnen. Vandaag uh, in handen van een bedrijf genaamd Compudent. En we hebben Lanny Swagers aan de lijn. Dag Lanny. Goedemorgen, heer. Goedemorgen, Compudent. Vertel ons alles. Wat is dat voor bedrijf? Wij uh, automatiseren tandartspraktijken. Oh, dat is weer wel een. En altijd wat, uh, wat er omheen zit, is Montich uh, en met Orto's enzovoort, enzovoort. Nou, dat is alles behalve een boring baan, lijkt mij. <lacht> Inderdaad. Je loopt niet op je tandvlees. Uh, want uh, uh, ben jij dan nou zelf ook iemand die fluitend naar de tandarts gaat omdat je denkt, het valt allemaal wel mee, het komt wel goed? Ik ga sluiten naar binnen en als ik niet stijf sta van de verdoving... ga ik sluitend naar buiten. Ja, maar dan maar zo'n bolle wang, weet je wel. Dat is een half verlonde gezicht. Probeer daar maar eens een boterham te eten. Niet doen! Geen hete koffie drinken. Geen hete koffie, nee, want dat loopt naar buiten. Heel goed. Ja. En hoeveel collega's zitten daar? Wij zijn met z'n zeven, uh, Gerard. Oké. Okay. En jullie hebben hem met z'n zeven vakkundig samengesteld. Toch even een oh, vraag. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik zie drie Duitsstalige platen voorbij komen. Wat is dat? Ja, dat zal waarschijnlijk mijn duits achtergrond zijn. Ik ben opgegroeid in Zwitserland, in het Duitse gedeelte. Dus ja, en dat was precies in die periode. Nou, kijk aan. Ik heb je genoeg aan de tand gevoeld, denk ik, nu. Lanny, we gaan jullie een fantastische rondje van de zaak draaien. Doe iedereen de groeten en geniet van het rondje van de zaak. Dus doen wij zeker. Dankjewel, jullie ook. En dit is de eerste Duitse, van Nena. Kunnen ze niet white genoeg zijn, natuurlijk. Barry White. Hier is het van de zaak. Let the music play. Wel een lekkere ochtend, hè? Eerder het programma ook al. Marvin Gaye. Barry White, alsof we in mijn slaapkamer zijn. Heerlijk. Daarvoor 99 Loembalans. Jawohl, het was Nina. En ik stel, er staan een hoop Duitsstralige liedjes in de lijst. Want uh, na Nina hebben we er nog een. En nummer 1 heet uit 1990. Sein Name is Matthias Reim. Wilt je nog wel? Verdammt, ik lieb dich! Ik zie je durch die Straßen bis nach Mitternacht. Ik heb dat früher ook gern gemacht. Ik brauch ik. Dafür nicht. Ik sitz am Dresd, trinke noch een Bier. Früher waren wir oft gemeinsam hier. Dat macht mir. Macht mir nichts. Gegenüber sitzt een Typ wie een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 Ich will dich, ich will dich nicht, ich will dich nicht verlieren. Und ich dich Hekt mich alles wieder ein Ich wollte doch nur ein bisschen freier sein jetzt bin nee, ich Oder nicht Ich passe nicht in deine heile Welt doch die und du ist was mir jetzt Gefühl ich glaub das Einfach nicht Gegenüber steht ein Telefon es lacht mich ständig anfall ohne Oh,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 We doen met je mee. Plus. Ah, daar zijn we alweer. En die Veronica Verkeersupdate, 17 vertragingen. Dit zijn de drie langste. De A4, Den Haag Amsterdam, bij de nieuwe Meer, 12 minuten. A4, Den Haag Amsterdam, bij Roelof Arendsveen, 10 minuten. En de A27, Gorkum, Utrecht, joh, bij Lexmond, 18 minuten. Dit is Radio Veronica. Het station van de Bonanza. Met Rob en Caroline. Maandag tot en net donderdag, vanaf 2 uur. En nu, Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden.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 Nee, samen met je collega's. What are you looking at? You're back to work. De Liedjeskiest. Radio Veronica. All the life she has seen, all oh the meanest side of me. They took away the prophet's dream, for a prophet on the street.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 Heroes, The Script. Met Veronica en daarvoor gingen wij even naar de jaren 80 en scoren zij met een hele enorme familie, want dat was een grote familie. Wormek en Wormek en Wormek en Wormek en Wormek en Wormack. Het waren een hoop Wormekjes. Teardrops in het rondje van de zaak op maandag 2 maart 2026. En over superhelden gesproken, Batman was er zo eentje. En uit die film kwam deze, van Seal. Het rondje van de zaak, een kiss from a rose. There used to be a and tower. alone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 Op Boys then. En er zijn DJ's die maken hier jingles van. Het is De Ecton in de morgenshow Hij kent ze verder niet. Kiss from a rose. Veronica's rondje van de zaak. In het rondje van de zaak waar je elke dag muzikaal wordt uh, rondgeschud. Compleet, want we gaan nu even discoen met Ziek.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 Es schief, ach mm, alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Und sonst sind Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen.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 Hier ben ik geboren, hier werd ik begraven. Hab tauge ooren, een weißen bart und sitz im garten. Meine 100 enkel spielen cricket op'n rasen. Wenn ik zo daran denk, kan ik's eigenlijk kaum erwarten. Ja, de derde en laatste duitsalige talige knecht, dat was Peter Fox. Rondje van de zaak! am See! En daarvoor even discouden met uh, Chic Le Freak. Het was het Rondje van de zaak van Compudent. Zij uh, automatiseren tandartspraktijken en ze helpen met uh, systeembeheer. Een mannetje of zeven werkzaam daar en uh, zij hebben hem samengesteld. Applaus voor hen. Als jij dit ook wil, en dat kan ik me iets voorstellen... je staat natuurlijk te popelen om het ook te doen. Een rondje van de zaak samenstellen, doe dat. En laat hem achter via radioveronica.nl slash zaak. Zometeen is zij weer terug. Marisa Heutink. Twee uur lang goud vanuit. Ik ben nog even een wijntje met Yoepie Forty.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 Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen Private Banking. Pap, mogen allemaal vrienden komen gamen?